Maar ik wilde de anderen voor geen prijs laten merken hoe bang ik wel was. Deze zaklantaarn geeft niet genoeg licht. Daar is nog een deur. Die zou wel niet op slot zijn. Oh God! Alles goed met je? Ik zag een hoofd. Waar? Daar! We komen eraan! Het was geen levend hoofd. Het licht van Klaaks zaklantaarn viel op een grijnzend doodshoofd dat op het deksel van een doodskist stond. Het was vergeeld van ouderdom en verkleurd door iets wat op bloed leek. Aan weerszijden van het doodshoofd stonden twee obscene gevormde zwarte kandelaars. Zwarte magie. Dat ook. Het licht van zijn zaklantaarn gleed over de vloer van de grafkelder... die bezaaid lag met gebroken flessen en sigarettenpeuken. Hé, hey. dit <laughs> eens zien, Brigadier. In een andere hoek van de grafkelder lagen diverse stukken ondergoed. Damesondergoed. Felgekleurd. Verschillende onderdelen waren aan flarden gescheurd... alsof ze in een vlaag van hartstocht afgerukt waren. Heeft hier een... een orgie plaatsgevonden? Waarom heb ik me nog nooit aan zwarte kunst gewijd? Ik heb nooit geweten dat ze dergelijke partijtjes organiseren. We zagen onmiddellijk in het plaatselijk dagblad staan. Goed u dat... Doe je, je zak daaruit. Ze komen deze kant op, ja. Ik geloof dat ze met z'n tweeën zijn. Ieder aan een kant van de deur. Jullie grijpen ze als ze binnenkomen. Opuit. Nu! Ja. Oh nee, mannetje. Heb je zo'n ja, vrienden? En nu eens even kijken wie het zijn. Hij niet zo in mijn ogen. hier? Ah, Piet Carter. En Eric Ferro. Zo. Ja. En wat hebben jullie hier te zoeken? Wat wij hier te zoeken hebben. Wat hebben jullie hier te zoeken? We zagen licht flikkeren en dachten: dat zou wel eens die Maria kunnen zijn. Dus doen we onze burgerplichten, gaan op onderzoek uit. En wat gebeurt er? We worden gemolesteerd door Rijksambtenaren. Uh, wat doen jullie hier op dit uur van de dag? Als u zou dat zo graag wil weten, meneer hier. Niet dat het uw ene moer aangaat, ja, we hebben in de kroeg gepakt. We hadden eigenlijk op zee moeten zitten om vis te vangen. Maar onze boten zijn in puin geslagen. De politie doet er niks aan. Ja, we hebben op dit moment onze handen vol, Piet. Hoe gaat het met Sarah? Durf jij wel alleen te laten? Waarom niet? Ja, er zijn nog twee doden gevallen, Piet. Wat? Je huis ligt nogal verlaten. En je weet hoe nerveus hij is. Maak u zich over Sarah maar zorgen. Oh, nee, ze hebben het huis in een vesting veranderd. En die hond van ons vliegt iedereen in de <lacht> Hij heeft die geoloog ook al een stuip op het lijf gejaagd. Ja, Wanneer was hij bij jullie? Eergisteren kwam water halen. Ja, zei, die, die hond van jou heeft toch niet toevallig zijn ogen uitgehapt, hè? Tuurlijk niet. Toen die bij ons wegging, zat we nog netjes waar door. Ja, dat is makkelijk voor jou als Sterren dacht ik dat je weer gesopen hebt. Ja. En nou naar huis. En geef je ogen onderweg goed te kost. We hmm? hebben die vent nog niet te pakken. Hmm. La, la, nou, laat, laat die het niet in zijn hoofd halen. We is hmm? het er al, hè, Piet? En dan mag u de robbal ja, overruimen. Ja, ja, kom he. In, het Huis, hè. Had ik ze niet beter even naar huis kunnen brengen, Vriegen? Kom, Kom, zeg we zijn geen taxibedrijf. Trouwens, wat de frisse lucht zal ze goed doen. Kom op, laten we de boel afsluiten en naar huis gaan. Wat is dat nou weer? Uh, hoe laat is het? Uh, half drie. Uh, ja! Ja, kom eraan! <coughs> half drie. Ja! Ja, wie is dat? Ik ben het! Fischer! Kom uh. alsjeblieft! Het is half drie, weet u dat? Wie is dat? Dit is mevrouw Ferro. Kan u me even helpen? Mevrouw Ferro, kom ja. ja, hier. Kom naar ja. beneden. Kom. Kom deze kant op. Ja, kan op. op de bank. Op de Het licht even aandoen. God, mevrouw de ja. ja. Mevrouw Op de is er de bank. Op de bank. Op de bank. Op de bank. Op een shock Op Ze heeft geen de shock. Ja, ze heeft geen shock. Zit onder het bloed. Heeft u haar soms ook aangereden? Nou, kom nou, zeg, kom nou. Waarom hebt u haar hier gebracht? Huh? U had haar meteen naar de dokter moeten brengen. Uh. Hallo? Ja, hallo dokter. Ja, ik weet hoe laat het is. Kun je meteen hier naartoe komen? Ik heb uh, de vrouw van Eric Ferro hier. Nou, ze is bewusteloos en bloedhevig. Goed, bedankt. Ja, goed. Meneer Mitchell, hè? wat is er gebeurd? Het is haar bloed, niet? Ze heeft nergens verwondingen. Hé? Hm. He? Je hebt gelijk. Het zit alleen maar op de jas. Nou, wat is er gebeurd? De sigaret. Nee, dank u. Ik reed met mijn bestelwagen naar huis. Om twee uur s'nachts? Inderdaad, brigadier. Om hm. twee uur s'nachts. Zover ik weet is er nog geen avondklok in gestart. Goed, goed, goed, goed. Ga maar verder. Ik reed op de kustweg even voorbij Lansing's Bay, toen ik haar zag. Midden op de weg. Ze stond te zwaaien op haar benen, alsof ze ieder moment in elkaar kon zakken. Ik kon haar nog net opvangen voordat ze viel. Ze bleef maar iets over, uh, over de politie stamelen. Ik moet naar de politie. Hmm. En toen viel ze flauw. Ik heb haar in mijn bestelwagen gelegd en daar regelrecht hier naartoe gereden. En zo is het precies gebeurd. Meer kan ik u niet vertellen. Kunt u mij wel vertellen wat u daar deed om twee uur s'nachts? Wat ik daar deed, u gaat hier. Dat is mijn zaak. Dat gaat u niks aan. En als u het goed vindt, ga ik nu naar huis, want ik ben doodmoe. Natuurlijk, meneer. Natuurlijk. En bedankt voor uw medewerking. Dank. Ach, wilt u de dokter meteen even binnenlaten? Ja. Goeienacht. Uh, <coughs> Dag, dokter. Uh, Moment! Uh, Moment! Uh, Moment. Wat is er? Uh... Kleed je aan en kom onmiddellijk hier. Waarom zeg je zo? Ach, maar dan moet je ook overal doorheen slapen. Nou, daar ligt de patiënt, dok. Buitenwesten. Hmm. Hoe is hij hier gekomen? Ja, meestal kwam er tegen op de kust weg. Ze stond te zwaaien op de benen. Ze heeft hem gevraagd haar hierheen te brengen. Dat heeft hij toen gedaan. Wat deed hij daar dan in het holst van de nacht? Dat zijn volgens hem mijn zaken niet. Maar ik zou het wat graag willen weten. Zeg, dat bloed is niet van haar. Daar waren wij ook achter. De hele jas zit onder. Zo, en waarom duurde dat zo lang? Weet u wel hoe laat het is. Nee, nee, Beaumont. Daarom heb ik je ook wakker gemaakt, zodat jij me dat kon vertellen. Wie is dat? Dat is mevrouw Ferro, de vrouw van Eric Ferro. Kun je haar niet bijbrengen, Dok? Ik wil weten wat er gebeurd is. Mevrouw Ferro. Mevrouw Ferro. Ja, rustig maar, rustig maar. Politie, ik, ik moet naar het politiebureau. Mevrouw Ferro, ik ben het brigadier Fowler. U, u bent op het politiebureau. Wat is er gebeurd? Wie is er dood, mevrouw Ferro? Eric? Regelrecht naar het huis van Ferro, Brigadier. Waar anders heen? Nou, ik dacht dat u misschien eerst even iets met uw Chadwick wilde oppikken. Chadwick? Daar heb ik na één dag mijn buik van vol. We zeggen gewoon dat we hem gebeld hebben, maar dat hij niet wordt opgenomen. Gaat het achterin, dok? Gaat best, hoor. Geef hem bomen tussen, por. Ik niet slapen, hij ook niet slapen. Nee? wat is er? <laughs> Je lijkt wel een paar Daar komt de auto aan, Brigadier. Ik geloof dat het Chetnik is. Verdomme. Wat doet die hier in Trots van de nacht? Zal ik stoppen? Ja. Zit niks anders op, hè? Uh, hij heeft ons al gezien, denk ik, hoor. Nou, zullen we wat voorzienen. Zo, inspecteur. Nog zo laat op stap? Wij kennen geen vast kantooruren, Brigadier. Waar gaat u eigenlijk naartoe? We waren net op weg naar het café om u op te halen, meneer. Oh. Wat is er aan de hand? Oh, niks bijzonders. Dus als jullie van naar bed gaan... er is een hysterische vrouw bij ons binnengebracht. Ferro heet ze. De jas gaat onder het bloed. Het valt niet met haar te praten. We zijn bang dat er iets met haar man, ja, met echt echtgenoot gebeurd is. Hè? Waar wonen ze? Oh, een stukje verderop. Goed. U rijdt voorop. Ik rijd wel achter u aan. Ja, tot de ordensinspecteur. ga hm? gas op de plank of we hem af kunnen schudden. Wat? Je hebt het gehoord, hè? Zorg dat je hem kwijtraakt. Ik heb zo'n We kunnen geen kantooruren brigadier Nou, kom op, plankgas. Maar lukt met dat Noord brigadier. Hij hoeft alleen de kus, zeg maar, op, te kom op, volgen. Kom op, plankgas. Met een beetje geluk vliegt hij over de rand. Laat dat racevolgende volgende keer maar aan beroepscoureurs over, agent. Dat is u bijna kwijt. Spijt me, meneer. Hoe vaak heb ik jullie ja, gezegd, uh, iets zo de race agent, Zal niet meer voor. Kom op, Brigadeer. Steenkoud zeg. Hoe kunnen mensen in deze neer? Hoe leven? Hallo, is daar iemand? Je oh. oh, zit op slot. Laat iemand even aan de achterkant gaan kijken. Dat heb ik al gedaan. Oog op slot. Goed. Agent, hem maar. Toen de deur openzwaaide waren we op het ergste voorbereid. We zagen een kleine, gezellige kamer die verlicht werd door het schijnsel van de open haard. De gordijnen waren dicht... en op de tafel die vlak bij het raam stond... lag een fleurig blauw met wit tafelkleed. Er was voor één persoon gedekt. Er was geen bloed. Geen lijk. En geen Eric Farrow. Boven hoopt iets te vinden, Hier ook niet. Alles staat waar het hoort... Keurig netjes. Stormen en glas water dus. We ja. kunnen dit uitstapje als een nutteloze onderneming beschouwen. U heeft haar niet gezien, inspecteur Chadwick. Ze was hysterisch. Haar man was nog niet thuis, dus raakte ze in paniek meer niet. Waar is haar man dan? We hebben hem om half elf nog gezien. Het is nou bijna drie uur. Die slaat waarschijnlijk ergens een roes uit. U zei toch dat hij dronken was? En al dat bloed op de jas dan? Daar heb ik geen verklaring voor. Maar het komt in ieder geval niet hier vandaan wel. Hier, ja, er is een briefje op tafel. Geef, ja, briefje. Het hier, ja. geef het hier, geef het hier. Geeft u dat maar aan mij, agent. Dank u zeer. Eric, ik maak me zorgen dat u nog steeds niet thuis bent. Ben even naar mevrouw Carter om te zien of je daar soms zit, Joan. Hoe komen we bij Carter, brigadier? Het was een kwartiertje lopen naar het huis van Piet Carter. Het lag hoog op de rotsen. Het huis was in duisternis gehuld. Het was doodstil. Het deed me denken aan die oude western... waarin iemand vlak voor de aanval van de indianen zegt... het is stil. Waarop de door de wol geverfde Indianenjager antwoordt: Te stil. Carters huis was te stil. Valt jou niks op, George? Huh? Wat bedoel je? De stilte. Normaal gesproken kun je dat huis niet benaderen zonder dat die hond als een razende te gaat. Stil! Wat is er? Luister. Dat komt onder dat bosje vandaan. God beest. Wat hebben ze met jou gedaan? Wat is er? Het is de hond, meneer. Hij is neergestoken. Laat maar liggen. Laten we naar binnen gaan. Hallo, Piet, Sarah. Mijn god. En toen begon de nachtmerrie. De hal leek wel een slachthuis... Bloed op de muren, op de deur, op het tapijt. Ik zag eerst het bloed voordat ik het lijk zag. Piet Carter zat in één gezak tegen de muur. Zijn benen lagen voor hem uit, uitgestrekt. De voorkant van zijn jasje was doordrenkt met bloed. Zijn hoofd was bijna van zijn lichaam gescheiden. Hij is al minstens drie uur dood. Misschien zelfs nog langer. Verschillende steekwonden in de borst, de maag, de nek. Het wat voor een wapen? Een puntig lang mes aan één kant geslepen. Een slagersmes of een vleesmes. Dit lag op de grond, brigadier. Wilt u zich tot mij wenden, agent, en niet tot de brigadier? En wilt u niets aanraken? Laat alles liggen zoals het ligt en waarschuw me dan? Wat, wat is dit? De handtas van mevrouw Ferro. Ze moeten hem hebben laten vallen. Ach, arme stakker komt hier om de man te zoeken. Moet de voordeur open. Hij staat oog in oog met dit hier. Kunnen we hem niet afdekken, dokter? Nog niet. Kort geleden heb ik nog met hem gesproken. Waar is zijn vrouw? Waar is zijn vriend? Brigadier, ik wil dat het hele huis doorzocht wordt. Daarna de tuin, de schuur, alles. begrijp ik? In het huis was niemand te vinden. Elke deur en elk raam zat op slot... Er was geen spoor van inbraak. Sarah Carter was een nerveuze vrouw. Maar ze moeten de moordenaar door de voordeur hebben binnengelaten. We eindigden in de keuken. Het was er één grote bende. De tafel was omver gegooid. De stoelen lagen op hun kant. De vloer was bezaaid met scherven. Het was niet de eerste keer dat we de boel zo aantroffen. Toen vond Klaak mevrouw Carter. Brigadier! Dokter! Kom eens hier! Vleeg! We renden naar buiten, maar we hadden ons die moeite kunnen besparen. We konden niets meer voor haar doen. Hier! Bij de waterput! Hij scheen met zijn zaklantaarn in de donkere diepte. De lichtbundel viel op een schim onder het wateroppervlak. Iets wits... Het gezicht van een vrouw. Daar is ze. Als iemand mij kan laten zakken. Het was zo'n ouderwetse waterput die je vaak op een plaatje aantreft. Een rond bakstenen muurtje... met daarboven een klein punt dakje met daaronder een windas... waaromheen een touw is gewikkeld waaraan een emmertje hangt. Voorzichtig. Voorzichtig. Ja. Ja, ik heb hem. Sta dan niet zo stom te kijken, Boumend. Help er een handje. Kom maar. Ja. Ja. Zou kunstmatige ademhaling nog zin hebben, dokter? Geen enkele. Kan iemand me even bijlichten? Dank je. Die oh, kende kaart al twintig jaar. Serge stond altijd voor iedereen klaar als je moeilijk hebt. Ik weet nog toen... Uh, toen Phyllis ziek was. Uh, hoe is ze gestorven, dokter? Ik kan niets vinden. Het ziet ernaar uit dat ze verdronken is. Ja. Hé, hey. hoe komt ze aan die buil op haar voorhoofd? Nou, misschien is dat net bij het naar boven halen gebeurd. Nee. nee, dat is onmogelijk. Je kunt geen buil krijgen als je dood bent. Ja. Het lijkt wel alsof iemand haar een klap gegeven heeft. Ja. Ze kan ook haar hoofd gestoten hebben toen ze erin viel. Maar toen ze erin viel? Hoe kan iemand er nou invallen met een muurtje eromheen? Nee. Ze is neergeslagen en erin gegooid. Of ze is erin gesprongen. Erin gesprongen? Ik bedoel zelfmoord. Nee. Eldridge was zo bang voor zijn achtervolgers... dat hij dwars door een stel braamstruiken rende wat hem zijn ogen kostte. Ja. Harry Day rende op zijn blote bloedende voeten over de heid... totdat zijn hart het begaf. En Sarah... Sarah sprong in de put om de moordenaar te ontlopen. Je maakt er een soort monster van. Misschien is hij dat ook wel. En toch heeft ze de voordeur opengemaakt om hem binnen te laten. Dat weet ik niet. Het heeft geen zin te speculeren. We beschikken niet over voldoende feiten. Ik kan er meer over zeggen als ik de lijkschouwing heb verricht. Waar is de inspecteur? Hij is de tuin ingelopen. Oh, daar heb je hem. Kijk aan de heer Fowler. Ja, inspecteur. Laat de dokter hier komen. Ik geloof dat ik Farrow gevonden heb. Chetwick stond in de deuropening van een houten schuur. Toen we er naartoe renden, zagen we in het schijnsel van de zaklantaarn rode druppels op het gras liggen. Een spoor dat van de voorkant van het huis naar de schuur leidde. Binnen. Spijt me, ik uh, voel me niet goed. Het lijk van Erik Ferro lag voorover met zijn gezicht in een grote plas bloed. Er zat een gapende wond in zijn nek en een kleine, bloederige steekwond in zijn rug. Over zijn haar liep een vreemde rode streep. Heeft iemand een sigaret voor me? Oh, moment. Me. Dank je. Je zou toch denken dat ik zo langzamerhand van lijken gewend ben. Maar drie? Drie tegelijk. Kunnen we het hier afronden, dokter? Hm? Ja, natuurlijk. Wat is er met uw hand? Huh? Oh, uh, die heb ik aan een spijker opengehaald. Uh, niks bijzonders. Ik neem aan dat dit uh, Eric Ferro is. Inderdaad, ja. Hoe lang is hij al dood? Ongeveer anderhalf uur. Hij is dus na de andere neergestoken? Nee, hij is ongeveer gelijk met Carter neergestoken. Hij heeft er alleen wat langer over gedaan om dood te gaan. Ik denk dat hij Carter's lijk gevonden heeft. En terwijl hij zich eroverheen boog... heeft de moordenaar het mes in zijn nek gestoken. Hmm. Hij viel op de grond. Toen stak de moordenaar het mes diep in zijn rug met volle kracht. Toen liet hij Ferro achter, denkend dat hij dood was, maar hij was niet dood. Hij was sterven. Hij kroop van het huis naar de schuur, het mes nog in zijn rug, terwijl het bloed uit de wond in zijn nek stroomde. Bij de schuur aangekomen zat hij in elkaar. Toen hij dood was, kwam de moordenaar terug. Hij hoefde alleen maar het bloedspoor te volgen. Hij trok het mes uit de rug van de dode man en ging er door. U geeft de feiten zeer realistisch weer, dokter. Het lijkt wel of u erbij bent geweest. Ik ben patholoog, inspecteur Chadwick. Gewend om mijn ogen te gebruiken. Dat bloed is afkomstig van de wond in zijn nek. Maar daaraan is hij niet gestorven. Daar heeft het mes in zijn rug voor gezorgd. Hoe weet u nou dat Ferro dood was toen de moordenaar het mes uit zijn rug trok? Als hij nog geleefd had, zou de wond onmiddellijk zijn gaan bloeden... toen het eruit werd getrokken. Dat is niet gebeurd. Dus was hij al dood. Bekijkt u de wond maar eens. Dan zult u zien hoe nauw het Lemmet omsloten werd. Nee, dank u, dokter. Ik neem het onmiddellijk van u aan. Wat is die rode streep op zijn haar? Is dat bloed? Inderdaad. Hoofdwond? Nee, het lijkt erop dat onze moordenaar nogal pieterpeuterig te werk ging... Toen je het mes uit het lijk trok, zat er bloed aan. Dus heeft je het zorgvuldig aan het haar van het slachtoffer afgevecht. Inspecteur Chadwick, kan ik u even onder vier ogen spreken. Buiten graag. Wat kan ik voor u doen, brigadier? Het, het kan mij geen pas schelen hoeveel mensen er in Norrison aan ons dolheid leiden. Dit zijn mijn mensen. We hebben hulp nodig. En dat zo snel mogelijk. Ik wil deze schof te pakken krijgen voordat hij weer in mijn afslacht. Ik, ik, ik eis meer manschappen. Inspecteur. Inspecteur. Ik heb u dat toch al uitgelegd. Ik heb gedaan wat ik kon, maar het is echt onmogelijk. Ik weet maar geen raad meer. Wij zijn er in godsnaam mee bezig. We hebben nog geen enkel spoor. Ik weet anders precies waar ik mee bezig ben, brigadier Fowler. <kliek> ik ben degene die hier de lakens uitdeelt... en u dient me onvoorwaardelijk te gehoorzamen. Begrepen? Ik wens niet meer op een dergelijke manier door u aangesproken te worden. Dit heeft toch geen enkele zin, brigadier. Kan nou in het pikken donker zo'n mes vinden? Ik kan toch overal liggen? Misschien heeft die Lendeling het al weer bij zich gestoken... klaar voor het volgende slachtoffer. Hoe lang moeten we nog zoeken, brigadier? Totdat we het gevonden hebben, heeft inspecteur Chadwick gezegd. Waar zit hij eigenlijk? Hij is een meester in het geven van stomzinnige opdrachten. Maar helpt helft... Hou Komt hij aan, brigadier. Ja. Al iets gevonden? Nog niet, inspecteur. We zouden best een metaaldetector kunnen gebruiken. We zouden ook best 50 man extra kunnen gebruiken. Dat onderwerp is afgehandeld, brigadier. Zodra het licht wordt voor het zoeken hervat... Als de moordenaar de moeite heeft genomen het mes schoon te vegen... ...is het niet waarschijnlijk dat hij daarna heeft weggegooid of wel soms. Hij heeft het weer bij zich gestoken, zodat hij het weer kan gebruiken. En terwijl hij het weer gebruikt, staan wij hier met z'n allen in het gras te poeren. U heeft het dus goed begrepen, brigadier. Zodra het licht wordt, gaan we verder. Ah, bent u klaar, dokter? Dan valt u voor mij niks meer te doen. Ik ga maar terug om te kijken hoe het met mevrouw Ferro gaat. Ja, ik heb geprobeerd van hieruit te bellen, maar de telefoon doet het niet. We schijnen de laatste tijd nog eens problemen te hebben met telefoons en met boten. Ik ga met je mee, dok. Ik vrees dat ik die arme John Joan Ferro zal moeten inrichten. Tenzij... U bent hier de baasinspecteur. Wilt u het misschien doen? Nee, brigadier. Het zijn uw mensen. Zoals u steeds zo treffend laat weten. U rijdt met mij terug. Uh, hoe krijgen we die lijken naar het lijkenhuis? Ik haal meteen het busje even op. Black, volgend. Uh, jullie blijven hier en houden de boel in de gaten. Ik ben zo terug. Ze reden weg. Ons achterlatend in dat afschuwelijke huis met zijn bloedvlekken. Zijn in krijt getekende lichaamscontouren. De drie in lakens gewikkelde lijken... waarvan het hoofd en de handen zorgvuldig in plastic waren verpakt... en die naast elkaar op de vloer van de zitkamer lagen... Kille muffe kamer, die slechts bij bijzondere gelegenheden werd gebruikt. We deden de deur dicht en draaiden het slot om. Tch, om de een of andere reden voelden we ons veiliger zo. Is het jou wel eens opgevallen hoe hard een klok tikt als er een dode in huis is? Ik ben nog nooit in een huis geweest waar een dode lag. Tot gisteren had ik zelfs nog nooit een dode gezien. Ik, ik, ik hou het hier niet uit. Kunnen we niet even naar buiten gaan? Gaat het weer? Ja, dank je. Het was daar binnen zo benauwd. Benauwd? als het de sterf onder de kou. Die is niet veel beter. Nou, een sigaret? Ja, graag. Alsjeblieft. Ger, hoe vind jij die Chadwick? Ik mag hem niet. Maar hij lijkt me erg efficiënt. Hij heeft iets eigenaardigs. Ergens klopt er iets niet. Weet jij nog dat hij bloed aan zijn hand had? En dat hij zei dat hij hem een spijker had opengehaald? Ja? ja even later veegde hij zijn hand aan zijn zakdoek af. Was geen schammetje te bekennen. Ja, dan heeft hij gewoon wat bloed aan zijn hand gekregen. Dat was genoeg. Maar waarom zegt hij dan dat hij zijn hand aan een spijker heeft opgehaald? Dat weet ik veel. Ik ben te moe om na te denken. We zitten hier nogal hoog, hè? Zie, dat daar beneden is toch de Laansingsbaan? Mm, yeah. Ja. En daar heb je het kerkhof? <laughs> ja, acteladig, thuisbomen. Zeg, wat vond jij eigenlijk van Sally? Verschrikkelijk. Ah, jongen, je bent veel te kieskeurig. Je moet hier pakken wat... Wat is er? Ik heb maar steeds het gevoel dat er iemand naar ons staat te kijken. Als je nou lang genoeg naar dat bosje kijkt, zou je zweren dat het beweegt. Ja, volgens mij komen er steeds geluiden uit de kamer waar die lijken liggen. Ja, S'nachts hoor je de vreemdste geluiden. Maar toch beweegt dat bosje. Ga dan even kijken. We zijn een lekker stel, zeg. We staan elkaar gewoon de stuipen op het lijf te jagen. Hé, hey. hey, wat is dat daar? Dat lijkt wel een kampvuur. Of dit u van de nacht? Nee, nee dat is trouwens weer te groot voor een kampvuur. Dat is het huisje van Harry Day, dat zat in brand. Wacht, jij hier, ik ga er even naartoe om te kijken. Oh, nee, ik pik er niet over om hier alleen achter te blijven. Ik ga met je mee. Niet dichterbij. Moeten we de brandweer niet waarschuwen? Hij heeft toch geen enkele zin, jongen. Voordat zuid Dorsten hier zijn, is er niks meer van over. We moeten het gewoon uit laten branden. Ja, waar ga je nou naartoe? Hé, hey, kom eens hier. Ga weg bij die deur. Die begeeft het zo dadelijk. Vlug, kom nou. Ruik eens. Petroleum. Het stinkt hier naar petroleum. En niet zo'n beetje ook. Dat betekent dat deze brand geen toeval was. We kunnen het beter aan de brigadier gaan melden. Hallo, brigadier Fowler, hallo, brigadier Fowler. Clark hier, Clark hier, over. Wat is dat? Weet ik veel. Het lijkt wel of er iemand door een scramble praat. Het is al de tweede keer dat er dat overkomt. En misschien heeft dat te maken met die zoekactie naar die ontvluchte gevangenen. Ja, dat zou kunnen, hoewel. Het lijkt dichterbij. Hallo, brigadier Fowler, Clark hier, over. Hallo, Clark hier, Fowler, over. Ik sta hier bij het huisje van Harry Day, brigadier. Of eigenlijk bij wat er nog van over is. Het staat een lichte laaien en daar hangt een petroleumbal. Petroleum, uh, heeft het toch zin de brandweer te bellen? Nee. Wat, wat was dat? Dat was het dak. Wat is het allemaal aan de hand? Nou, er valt voor jou niks meer te doen, Klaakie. Ga maar terug naar het bureau. Uh, ga naar Boland. Die moet je niet te lang alleen laten in het huis van Kaarten. Hij is niet in het huis van Kaarten, Brigadier. Wat is dat, verdomme? Geen idee, dat gebeurt steeds. Overbald. Ik zei dat hij hier was, bij mij. Over. Dus je hebt het huis van Kaarten onbewaakt achtergelaten. Binnen een helemaal belazerd? Schiet op. Ga er onmiddellijk in. Over en uit. Verdoma. Ik geloof dat hij wil dat we hier onmiddellijk vertrekken. Wat was dat? Dat kwam met dat schuurtje. Daar is iemand. Weet je dat zeker? Ja, ik weet het niet zeker, maar het lawaai kwam daar vandaan. Goed. We gaan er samen op af. En wie het ook is... Als hij een mes in zijn hand heeft, eerst slaan. De vragen komen later wel. Klaar? Nu! Het was Joe Hardy, de oude zwerver. Hij zat in elkaar gedoken in een hoekje. Zijn haar en zijn kleren waren versroeid. Zijn hand was ernstig verbrand. Hij stonk naar rook en petroleum. Even goed luisteren, Joe. Uh, uh, Het is laat... Ik ben al vanaf vannacht twee uur in touw. Ik ben knap geïrriteerd omdat hier van alles misgaat. Ik ben dus niet in de stemming voor spelletjes. Uh. Waarom heb jij dat huis in de fik gestoken? Uh, ik, ik zeg niks. Daar schiet mijn hand uit. God verhoedde dat. Daar schiet mijn hand uit. Dat, dat is toebrengen van lichamelijk lidsel. Oh, je bent Joe. Hallo, oh, hallo. Is... Ja, de is Jackwick. Ik was hem helemaal vergeten. Hallo, hier, uh, brigadier Voler, Over. Ja, waar heeft u het over, brigadier? Hij is erachter gekomen dat jullie niet bij kaarten zijn. Is hij dood? Uh, nee, nee, bewusteloos. Even kijken. Oh, een leelijke buil op zijn hoofd. Voor zijn tik gaat. Boment, kijk eens even of jij ergens een, een natte kunt vinden of zoiets. Ja, brigadier. En er bestaat geen rechtvaardigheid meer, Clarkie. Piet Carter en Erik Ferro worden neergestoken en hij krijgt alleen maar een klap op zijn hoofd. Nou, dus zal hij morgen anders flink tas van hebben, Dat is dan weer. tenminste iets. Is dit niet te nat, brigadier? Nee, Dat is prima, geen manier. Inspecteur Chadwick. Inspecteur Chadwick. Rustig, rustig, rustig. Blijf stil liggen. Uh, Au! Ik heb u gewaarschuwd. Wat, wat is er gebeurd? Ik, ik kan me niks meer herinneren. U heeft een klap op uw hoofd gehad. Ja, dit er maar tegenaan. Voor, voorzichtig, voorzichtig. Er was hier niemand, geen politie, niemand. Ik heb u opgeroepen, uh, dat kan ik me nog herinneren. Klopt, ja, klopt. Ik, ik hoorde iets en, Er stond iemand in die deur open. Ga eens kijken, klakkie. Oh, ja, ze was er niet op. Hij, hij, hij droeg een soort bivakmuts. Ik kon alleen zijn ogen zien, dat was alles. D toen sloeg hij meneer. Mm. En het volgende ogenblik stond u hier. Alles dicht nog net zoals toen we weggingen, meneer. Ja, hij heeft zich waarschijnlijk verstopt toen die inspecteur Chetwick hoorde. Maar hoe is hij in godsnaam binnengekomen? Dan zou hier politiebewaking zijn. Er was ergens brand, inspecteur. Brand? Hadden we eens zo vereind. Kom maar. Ja. Zo, zo, zo, ja, zo, zo gaat het alweer. Nou, wat, wat, wat voor brand? Het huisje van Harry Day, inspecteur. Die oude man die we op de hei hebben gevonden. Ik weet best wie Harry Day is. Wat was dat voor brand? We vertelden hem alles over de brand, over de petroleumlucht en over de oude zwerver. Joe Hardy, weer die oude zwerver? Ik heb toch gezegd dat je hem nooit had moeten laten gaan, brigadier? Waar is hij nou? Op het politiebureau, inspecteur. Achter slot een grendel. Oh. Laten we dan maar eens gaan luisteren wat hij te vertellen heeft. Moord in drievoud was het derde deel van de hoorspelserie In de greep van de angst geschreven door Rodney Wingfield en vertaald door Justine van Maren. De rolverdeling was als volgt. Fowler, Hans Vierman. Beaumont, Wim de Meijer. Dave Clark, Hans Kassenbar. Een dokter, Robert Sobels. Piet Carter, Frans Kokshoren. Mitchell, Jerome Reehuis, Chadwick, Edmond Klassen. Joe Hardy, Wim Wama. Eric Farrow, Joop van der Donk. En mevrouw Ferro, Paula Major. Technische Realisatie: Henk Brouwer en Leon Dubois. De regie had Hero Muller.